Twee uur. Het NOS-journaal. Onoverduivenee oh, de Wit. Minister Donner scherpt de eisen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit verder aan. Hij wil dat iedereen die Nederlander wil worden zijn oude nationaliteit opgeeft. Uitzondering zijn vluchtelingen en mensen die geen afstand kunnen doen. Verder moeten buitenlanders die Nederlander willen worden minstens het minimumloon verdienen... en moet iedereen voortaan een taaltoets doen. Nu zijn sommige groepen nog vrijgesteld van zo'n toets... Donner wil verder dat vreemdelingen kunnen aantonen dat ze twee jaar werkervaring of een beroepsopleiding hebben. Het kabinet wil... En dat is het eind van dit bericht. Het aantal doden en vermisten na de ramp in Japan is gestegen tot boven de 28.000. Bijna 11.000 lijken zijn geborgen, ruim 17.000 mensen zijn nog niet gevonden en van vrijwel alle vermisten staat vast dat ze zijn omgekomen. De aardbeving en de daaropvolgende volgende tsunami zijn na de aardbeving van 1923 in, bij Tokio de grootste natuurramp die Japan heeft getroffen. In 1923 werd een groot deel van de Japanse hoofdstad verwoest en kwamen zeker 100.000 mensen om het leven. In 1995 werd de havenstad Kobe door een zware aardbeving getroffen. Toen waren er 6.000 doden te betreuren. Het strafrecht voor jongeren moet op de helling, schrijven strafrechtdeskundigen in een advies aan staatssecretaris Teven. De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming zegt dat nu te veel nadruk ligt op het streng straffen van jonge daders. Maar volgens de Raad heeft alleen straffen meestal geen zin. Onderzoek toont aan dat pedagogische behandeling effectiever is. Volgens de raad moeten strafbare feiten die gepleegd worden door jongeren eerder gezien worden als uitglijders. Wat ik zeg is dat uh, strafbaar gedrag heel erg vaak leeftijdgebonden is. En dat pubers een uh, bepaald soort, nou kun je zeggen Pietje gedrag vertonen. En dan zit ik een beetje te overdrijven misschien. Maar pubers wel even strafbare feiten vertonen. Maar dat houdt gewoon op als ze 17, 18 zijn. En dan moet het niet zo zijn dat ze daar de rest van hun leven mee geconfronteerd blijven worden. De raad beseft dat het advies indruist tegen de tijdgeest... die uitgaat van hard straffen. Door een explosie in een munitiefabriek in Jemen... zijn zeker 40 mensen omgekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond. De fabriek zou kort daarvoor zijn geplunderd door moslimextremisten. Volgens de jemenitische media maken de extremisten gebruik... van de strijd tussen president Saleh en de oppositie. Nu die twee partijen elkaar fel bestrijden... worden minder gelet op extremistische moslimgroepen... zoals bijvoorbeeld Al-Qaeda. In Alkmaar is vorige week de Surinaamse zanger Max Wojski Jr. overleden. Hij had in de jaren zeventig een paar hits, zoals Oh Nederland, geef mij reis met kousenband En je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vaart er steeds af in dus zijn met we een droom. En zijn eindelijk in je armen rust. Dan zijn we met niet... een Wojski speelde met zijn orkest voornamelijk in zijn eigen club, La Tropicana in Amsterdam. Max Wojski junior is 80 jaar geworden. Dan het weer, alleen in het midden en noorden Wolkenvelden, elders vrij zonnig, middagtemperatuur tussen 8 graden op de Wadden en 12 in Limburg. Morgen veel zon en een graad of drie warmer. Aan de B-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Soest en Blaricum een file van 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstuk is dicht. En de A59 vanuit Syrikzee naar Os, die is de hele middag nog dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Terheide is daar een vrachtwagen gekanteld. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Den Bosch... kan het beste omrijden via de A58. Dan de N228, de weg tussen Gouda en de Meren. Daar is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen afgesloten tussen IJsselstein en de aansluiting met de A12. En de N245, de weg Alkmaarschagen. Die is tussen Warmenhuizen en Dirkshoorn in beide richtingen dicht. En ook dit komt door een ongeluk.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 Hallo, ik heb gisteren een uh, tv bij jullie gekocht, maar deze is te groot voor mijn kamer. Geen probleem. Met onze beeldformaatgarantie kunt u hem gewoon omruilen. En we hebben nog veel meer: bezorgservice, geluidsgarantie, tweejaargarantie, installatie- en montageservice en spectaculaire aanbiedingen. Kortom, niet duurder, wel beter. Oh, bedankt. Van Experts kun je meer verwachten. De commercial die u nu hoort komt uit de radio. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen.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 Bel en win een Plus Cruise naar IJsland en Noorwegen ter waarde van 5.000 euro. Plus Magazine is vernieuwd en kost deze maand maar 2,95. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag, de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. Ja, dit is het geluid van uh, honden die zijn wezen zoeken in Japan. Jeannette Kruid is gisteren met een team van Signy Zoekhonden teruggekeerd uit Japan. En straks horen we haar verhaal. Ze is nu nog niet in de studio, maar uh, straks uitgebreid. De Partij voor de Vrijheid was de grote winnaar van de statenverkiezingen. Maar de partij van Geert Wilders komt maar weinig in, in weinig provincies in het college terecht. Hoe dat komt gaan we bespreken met Kamerlid en fractievoorzitter van de PVV in Flevoland... Joram van Klaveren. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Um, Zit er ook voordelen aan dat u in, in, in Flevoland niet mee gaat uh, regeren? Bijvoorbeeld dat u niet hoeft te kiezen of u gedeputeerde wilt worden of Kamerlid wilt blijven? Nou, ik zou sowieso geen uh, gedeputeerde worden. Hoor. Dat had ik al aangegeven voordat ik aan het avontuur begon. Dus wat dat betreft is het niet echt een voordeel. Nee, we hadden graag meegedaan. Er is werkelijk geen voordeel te bedenken. Nee, waar lieve liever mee heb je natuurlijk meer invloed. Dus uh, ja, het is jammer. Ja. Een partij die ze verkiezingsoverwinning waarschijnlijk wel gaat verzilveren... is de Groenen in Duitsland. Gisteren behaalden die hun grootste zegen ooit... Vooral dankzij de discussie over kernenergie... naar aanleiding van de ramp bij de Japanse kerncentrale. Buitenlandcommentator Steven de Voer gaat straks bespreken... wat de gevolgen zijn van die verkiezingsuitslag. Steven, goedemiddag. Goedemiddag. Jij komt uit Vlaanderen. Uh, hier in Nederland is er vandaag geroepen om een, nee, om een referendum... over de vraag of hier een tweede centrale moet komen, een nieuwe centrale. In Duitsland speelt het dus. Hoe is het in België? Relatief uh, rustig. Ik moet zeggen dat... Uh... Ik heb de indruk dat de publieke opinie heel sterk ervan overtuigd is... dat we uh, hier met een heel ernstig incident uh, te maken hebben. Maar uh, het algemeen geloof dat het uh, vaak niet zal lopen... Uh, in onze contrai schijnt aan groter zijn. Dus het speelt niet heel erg? Ja, het speelt wel. De groenen zijn uiteraard nu wel uh, meer uh, op tafel aan het kloppen. Maar uh, somehow lijkt het alsof uh, of wij andere politieke katten te geestelden hebben... op het ogenblik bij ons. Ja, dat is waar, jullie <laughs> hebben nog meer problemen. Dat was ik bijna vergeten. Goed, dichter bij de dag is vandaag Kasper Peters. Over een uur horen we zijn gedicht. En heeft u een vraag of opmerking? U kunt reageren via ditistedag.eo.nl of via Twitter. En gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Ja, meneer Verklaveren, we gaan uh, beginnen met een jukebox. Dat is een. Uh, ja, hoe noem dat? We gaan, we gaan er maar gewoon naar luisteren. Die stelt een aantal vragen aan u. En u de vraag of u kort antwoord wilt geven: Leeftijd 32. Wie is uw held? Mijn moeder. Doet u vrijwilligerswerk? Ja. Wie komt u liever niet tegen op straat? Ja, geen idee. Bent u een poldermens? Ja. Heeft u een verslaving? Nee. Bent u de laatste tien jaar linkser of rechtser geworden? Het laatste. Joram van Klaveren, PVV-kamerlid. Uw moeder is uw held. Ja, absoluut. Want? Ja, het is altijd heel erg goed voor ons gezorgd. Die heeft ervoor gezorgd uiteindelijk ook dat uh, alle kinderen, en dat zijn er vier, goed terecht zijn gekomen. Ze zijn allemaal goed terecht gekomen? Ze zijn allemaal goed terecht gekomen. En dat is aan haar te danken? Dat is aan mijn moeder te danken. Ja. Uh, en u doet vrijwilligerswerk? Ja, tot voor kort uh, deed ik uh, vrijwilligerswerk in een uh, ja, bejaardentehuis... voor uh, mensen die uh, ja, psychisch een beetje in de war zijn... Of, uh, ja, lichtelijk dementerend al zijn. En wat deed u daar? Uh, ja, ik bezocht een uh, meneer, meneer Klerks. Hij is inmiddels overleden. Dus vandaar dat ik het tijdelijk niet doe, wellicht dat ik het in de toekomst weer ga doen, uh, ik bezocht hem omdat hij uh, geen familie had en uh, geen vrienden. Dus hij was eenzaam, dus ik ging wel eens een blokje met hem om uh, naar de dierentuin, dat soort zaken. En hoe was u met hem in contact gekomen? Ik ben op een dag gewoon binnengestapt en gevraagd of ik wat kon doen. Echt waar? Ja. En hoe kwam dat? Ja, ik had zin om wat zinnigs te doen. <laughs> zin om wat zinnigs te doen. Ja. En was u toen al leraar toen u daarmee begon? Uh, ja. ja. ja. Hoe, hoe bent u dat geworden? Uh, ja, eigenlijk een beetje bij het toeval. Ik was eigenlijk docent maatschappijleer. en Ik kon op een gegeven moment uh, ook levensbeschouwingen geven. Zodoende heb ik dat gedaan. Want u heeft godsdienstwetenschappen gestudeerd? Ja, ja, die opleiding heette vroeger inderdaad. Godsdienstwetenschappen, de opleiding die ik gedaan heb heette... Religious Studies of uh, uh, Religie en Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit. En um, ja, via via ben ik uh, eigenlijk in aanraking gekomen met een uh, persoon... die les gaf op een school in Lelystad... En die vroeg toen of ik, daar, of ik daar les wilde komen geven. Nou Goed dan, zei u toen. Ja, ja? Want wat, wat beoogde u met die studie? Waarom bent u die gaan doen? Uh, dus, ik vond het gewoon interessant. Ik heb eigenlijk niet nagedacht over uh, datgene wat ik er later mee wilde gaan doen. Ik vond het een mooie studie en mijn moeder, he, dus weer, die gaf uh, aan dat zij, het, uh, dat zij zei dat ik uh, mijn hart moest volgen. En dat heb ik gedaan. Want dit gaf uw hart u in? Ja. ja. En was dat een leuke tijd? Een hele mooie tijd. Ja. Hoe lang heeft u voor de klas gestaan? Uh, alles bij elkaar ongeveer vijf jaar. Vijf jaar. En u gaf godsdienst en maatschappij leren? Ja, op twee scholen. Eerst op, uh, Arcas heette die school, in Lelystad. Daar heb ik les gegeven aan uh, leerlingen van het VMBO tot en met het gymnasium. Openbare school, christelijke school? Dat is een christelijke school. Ja, ja? Interconfessionele school. En later ben ik les gaan geven op een uh, ecumenische school. En dat was alleen op een gymnasium. Oké. Okay. En u gaf daar godsdienst? Ook oh, ja. Uh, u bent uh, kritisch over de islam, vermoed ik. Ja. Kon u dat in die klas laten merken? Um, weet ik niet. Um, heb ik niet echt gedaan. Niet echt gedaan. Want u, u, u vertelde daar gewoon... Uh, dit zijn de godsdiensten en dit is waar ze voor staan. Nou ja, we kregen een, een pakket natuurlijk vanuit de school. En uh, dit is zeg maar de materie waar je mee aan de slag moet. En dit zijn zeg maar uh, de einddoelen. Dus dat heb ik netjes gevolgd. En als leerlingen vragen hadden over de islam die kritisch waren... heb ik daar uiteraard gewoon eerlijk antwoord op gegeven. Dus het was niet altijd een uh, Hosanna-verhaal. Nee, maar, maar uh, uh, gaf dat wel de spanning? Dat u dacht, ik moet ze eigenlijk... Wa PVV, waarschuwt u ons vooral voor de islam? Dat ja, kon u in die daar... klas waarschijnlijk niet doen. Ja, natuurlijk, dat kan je wel doen. Alleen uh, ik weet niet in hoeverre dat de taak van mij was daar... op dat moment als uh, leraar godsdienst. Nee, dus u zegt, ik heb me daar veel gematigder gedragen... dan nu in het openbaar. Nou, dat weet ik niet. Ik heb gewoon datgene gedaan wat ik moest doen als docent op die school. Ja, maar kon u daar zeggen dat de islam een gevaarlijke godsdienst is? Nou ja, ik heb wel aangegeven dat er een aantal aspecten binnen de islam zijn... Uh, waar je niet heel erg vrolijk uh, van hoeft te worden. Ja, ja. U bent later de politiek ingegaan, of misschien wel tegelijkertijd... Uh, daarvoor nog zelfs. Daarvoor nog ja. zelfs. Stage geloof ik bij de ChristenUnie? Ja. Hoe lang is dat geleden? Poeh. Dat is nog voor, uh, voor 2006, denk ik. 5, ja. 2005. Vijf, zes jaar geleden. Ja. ja. En uiteindelijk gemeenteraadslid geworden voor de VVD. Ja. Uh, bent u, en, en nu dus bij de PVV. En nu bij de PVV. Bent u een partijhopper of bent, is het een ontwikkeling? Hoe moeten we dat plaatsen? Uh, nee, het is een, een ontwikkeling. Ja. En die begon bij de ChristenUnie? Die uh, begon min of meer bij de ChristenUnie, ja. Hoe kwam u daar ja. terecht? Uh, nou, ik heb stage gelopen op het uh, partijbureau daar bij uh, Joël Voordewind, inmiddels ook uh, Tweede Kamerlid voor de Christenunie. En uh, dat was op uh, de afdeling Permanente Campagne. Daar heb ik een onderzoek gedaan vanuit mijn studie? Het ging over in hoeverre uh, de Christenunie nog uh, ja, meerdere stemmers kon trekken uit uh, voornamelijk migrantengroepen. Dat je veel Afrikaanse kerken bijvoorbeeld hebt hè, in ja. bij Meer Amsterdam. En daar heb ik een onderzoek in gedaan. En er uh, nou, was nog potentieel. Ja. En waarom was u bij de Christenunie begonnen en niet bij de VVD toen? Uh, nou, Zij zochten iemand en dit sloot mooi aan bij datgene wat ik op dat moment aan het doen was. Maar had u inhoudelijk ook wat met die partij? Uh, ja, er zijn wel een aantal uh, punten waar ik, uh, waar ik achter uh, kan staan. Bijvoorbeeld de visie op Israël. Uh, ja, nog steeds? Nog steeds. Voelt u zich verwant met de ChristenUnie? Nou, dat ja, wat dat punt wel. Met andere de... punten niet? Een hele hoop punten ook niet. Nee, anders was ik wel lid geweest van de ChristenUnie uh, ja. En ja. toen ja. bent u bij de VVD gegaan? Ja. Uh, in de raad gezeten over de VVD? Ja. En waarom uiteindelijk niet bij die partij gebleven? Uh, nou ja, omdat ik een aantal uh, ideeën had zeg maar, omtrent een multiculturele samenleving, maar ook op het gebied van veiligheid en meer in het bijzonder islam. En die sloot er gewoon beter aan bij uh, datgene wat uh, de PVV uh, verkondigt dan uh, wat de VVV verkondigt. En toen dacht u, dan stap ik over. Nou, zo is het eigenlijk niet te gaan. Op een gegeven moment uh, vroeg uh, Martin Bosma aan mij of ik nog interesse had in een uh, baan als beleidsmedewerker daar. En uh, dat kon ik mooi combineren, want het ging onder andere over onderwijs. En hoe kende u hem? Uh, Martin Bosma, die kende ik eigenlijk via uh, de periode in 2006. Toen uh, had ik al een keer aangegeven bij uh, Groep Wilders toen nog... dat ik, uh, dat ik een interessante ontwikkeling vond. Ik ben een paar keer op gesprek gekomen. Oké, okay, toen die, al. Ja. Ja. En toen dus zat u in de kaartenbak en het heeft u later een keer opgebeld. Blijkbaar. Ja. ja. En nu dus Kamerlid voor de PVV. En lijsttrekker in Flevoland. Ja. Goeie overwinning geboekt. Zes zetels gehaald van de 39. Um, ja, en dan gaan ze vervolgens praten met elkaar. Wie moet er hier gaan regeren? En nu staat vrij snel buiten spel. Ja, jammer. Hoe komt dat? ja, Deels door de informateur. Dat is meneer Nijpels, Ed ja. Nijpels, voormalig minister. Wat ja. heeft hij verkeerd gedaan? Uh, nou, ik vond het heel erg jammer dat de heer Nijpels in eerste instantie begon... met het onderzoek van een coalitie tussen de Partij van de Arbeid, de VVD en de PVV. Helemaal, daar de Partij van de Arbeid in het begin al had aangegeven dat ze ons uitsloten. Dus dat vond ik jammer, want uh, als je dan gaat praten natuurlijk met een partij die in principe al aangeeft niet verder te willen met, uh, met ons... Dan weet je op voorhand dat het, mislukte, dat het gaat mislukken, zegt u? Ja, dan is de kans natuurlijk groter. En daarbuiten vind ik het heel erg jammer dat uh, daarna de informateur met een eisenpakket uh, op tafel kwam... waar eigenlijk uh, in ervoor kwam dat wij afstand moesten doen van onze uh, volledige kern van het programma. En uiteindelijk dat er niet is gewacht op een antwoord van... Uh, van onze kant over in hoeverre wij wel of niet akkoord konden gaan... met uh, de gestelde eisen. Ja. U zegt het is deels te wijten aan, uh, aan uh, meneer Nijpels. Uh, verder? Ja, deels natuurlijk ook aan uh, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... maar ook uh, het CDA en de VVD als die... Uh, als die eisen die gesteld zijn door de informateur... daadwerkelijk zo geformuleerd zijn door die partijen. Ja, dus want die partijen zouden ervan. gezegd hebben... de PVV moet echt afstand doen van zijn anti-islam standpunten. Als ik het heel kort samenvat. Nou, nee, dat was niet het enige punt. Wij moesten ook afstand doen van alle opvattingen... omtrent de multiculturele samenleving... en ook het diversiteitsbeleid in het algemeen. Ja, en daartoe waren jullie niet bereid? Of zegt u, wij waren erover aan het nadenken... en toen ineens hoorden wij dat het al voorbij was? Nou, we hadden aangegeven dat we een hele rare eis vonden... En uh, daarna heb ik gezegd, ik neem het even mee terug naar de fractie. En dat was oké. Okay. Maar ja. in die tussentijd heb ik aangegeven wat ik ervan vond. En dat uh, is in de media gekomen. En uh, ja, heel erg jammer dat twee dagen later de informateur opeens een advies had. Zonder dat wij nog daadwerkelijk contact hadden gehad ja, Maar had elkaar. u dan zelf niet even met moeten bellen? Van, joh, het staat nu al in de krant, maar we zijn er nog over bezig. Nou, ik heb een uh, verschillende keer nog mailcontact gehad via de griffier daar, uh, om uh, te weten in hoeverre dit nou een harde eis was, of, of ik het misschien verkeerd geïnterpreteerd had. Maar of kan het je het dan niet even bellen met hemzelf? Ik kreeg hem niet te pakken. Heeft wel geprobeerd? Ik heb hem twee keer gebeld, ja. En toen heb ik het via de griffier gedaan. En toen heeft de heer Nijpels mij geantwoord via de griffier. Hij kan mij natuurlijk ook eventjes bellen of uh, ja, ja. aanschrijven. Maar het klinkt een beetje... Uh... Hoe moet ik het nou zeggen? Onnodig bijna. Ik bedoel, als je echt inhoudelijk uit elkaar gaat, dan ga je uit elkaar. Maar dit kan oh. bijna als een communicatiestoornis. Uh, nou, dat weet ik niet wat ik net al in het begin. Uh, het, het onderzoek, uh, met name met betrekking tot de Partij van de Arbeid en ons... Uh, ja, is denk ik sowieso een verkeerde instreek. Wij hadden ook aangegeven dat wij liever een, uh, een coalitie zouden zien van uh, CDA, VVD, PVV... Want die heeft ook een meerderheid? Die heeft ook een meerderheid. Ja. Alleen uh, ja, dat, uh, dat was dus blijkbaar niet de voorkeur van de informateur. Maar heeft u ook met VVD en CDA gesproken? Of zij daar ook voor waren? Wel met CDA gesproken. VVD uh, niet direct. Maar uh, daar heb ik wel het een en ander uit vernomen. Uit die uh, fractie. Namelijk? Nou dat, uh, dat men er niet onwelwillend tegenover stond. Oké. Okay. Maar moet u dat dan niet alsnog proberen? Nou ja wie weet. We zijn nu bezig met, uh, met de eerste ronde. En dat is uh, de ronde met, uh, met de ChristenUnie erbij en de Partij van de Arbeid. Maar mocht dat mislukken, wij, uh, wij staan nog steeds uh, te trappelen. U bent nog steeds uh, uh, beschikbaar om te gaan regeren. Ja, absoluut. Ja, maar u wacht nu wel af. U denkt niet van, ja jongens, dit is uh, zonde. Ik ga, ik ga die bij die VVD-baas langs en bij de CDA-baas langs. We gaan het even regelen nog. Nou, ik heb uh, inmiddels natuurlijk uh, wel met verschillende mensen gesproken. En uh, nou, zij, uh, zij willen eerst hiermee aan de slag. En... Uh, wie ben ik om, uh, om te zeggen dat dat niet mag? Ik bedoel, zij zijn immers de grootste partij. Dus het initiatief ligt sowieso bij de VVD. Ja, er is trouwens net een hond binnenkomen lopen in de studio. Dat is de hond van Jeanette Kruid. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent van het uh, team van Signy Zoekhonden. En u bent net teruggekeerd uit Japan. Ja, inderdaad. Um, hartelijk welkom. Dank je wel. En heeft uw hond ook een naam? Dat is Rivka. Rivka. Rivka, ook van harte welkom. Ja, hij kijkt even boven de tafel uit. Hij hoort het inderdaad. Um, we gaan nog even verder met Joram van Klaveren. Daar waren we mee aan het praten. Kamerlid voor de PVV. Wordt het trouwens in de Tweede Kamer spannend deze week, denkt u? Meneer Hille moet uh, naar de Kamer komen... over de evacuatie van die Nederlanders uit Libië. Ja, dat zal blijken. Wat, wat vindt u? Waarvan? Nou, <laughs> of hij uh, goed gehandeld heeft in die kwestie. Um, ah, ja, dat, dat moeten we nog bespreken in de fractie. Ik, uh, ik heb morgen een fractievergadering, dus uh, Spreken we met z'n allen. Ja, u hebben er nu nog geen standpunt over. Want nee. uw partij is wel een beetje doorslaggevend. Hè? CDA en VVD die zullen hem wel steunen. Spannend is wat de PVV gaat doen. Ja. Vindt u zelf ook spannend? Ik vind het heel spannend. Ja, ja. Dan gaan we nog even door over uw uh, christen zijn. Bent u, ben, noemt u zichzelf christen? Ik ben een christelijk, ja. ja. En uh, bezoekt u ook kerkdiensten en zo? Ja. Van wat, en zo. Van wat voor soort kerk? Uh, ja, ik ga naar verschillende kerken. Ik uh, bezoek wel eens een gereformeerd vrijgemaakte kerk. Ik ga wel eens naar een evangelische kerk. En waar... Ik was aan de katholieke kerk. En waar komt u van huis uit? Mijn, uh, van mijn moederskant, dus de vader. Mijn vader is overleden. Uh, waar zijn ze gereformeerd. Vrijgemaakt Verstand ook. Zijn gereformeerd. Zijn dan gereformeerd? Ja. En uh, ja, zijn er veel mensen in die kerk die dan vragen... joh, wat moet je bij de PVV? Uh, er zijn er wel een paar die dat vragen, ja. En wat zegt u dan? Nou, niets anders dan dat ik tegen niet-christelijke mensen zou zeggen... Dat, uh, dat de partij is waar, uh, waar mijn standpunt meestal mee overeenkomt. Uh, ja. En zijn ze dan daar verbaasd over? Ja, sommigen wel, sommigen niet. Op welke punten zijn ze het meest verbaasd? Nou ja, de meeste mensen die, uh, die ik spreek, die, uh, die vragen dan hoe ik, uh, hoe ik dat rijm. Ja, en op welk in punt? In het algemeen. Ja, dat wordt niet echt heel specifiek gemaakt. er wordt meer gevraagd van hoe rijm je dat nou? Ja, en dan zegt, dan zegt u van nou gewoon. Nee, dan geef ik gewoon aan dat ik het uh, belangrijk vind... dat een aantal maatregelen genomen worden... onder andere op het uh, gebied van de multiculturele samenleving... En uh, dan leg ik dat rustig uit. En vervolgens uh, zeggen de mensen, goh, dat had ook kan. Ja. zeg ik, dat kan. <laughs> ja. Snapt u de vraag? Of zegt u, ik snap eigenlijk niet waarom ze het vragen? Nou ja, uh, ik snap het wel als je zeg maar, de, de beelden en ideeën volgt... die voornamelijk naar buiten komen via de media. Dat mensen die vragen hebben. Alleen als je inhoudelijk met mensen praat... dan uh, zijn er een hele hoop mensen ook in de kerk... dus die, uh, die eigenlijk wel aangeven dat zij uh, dezelfde lijn... Uh, de, ja. Want zijn de standpunten van de PVV waarvan u zegt van ja, als christen heb ik daar soms wel moeite mee? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Wat, wat ik me af te vragen is: uh, u bent zelf waarschijnlijk voor vrijheid van godsdienst. Ja. ja. Maar ja, bij de islam doet u daar wel hier en daar wat vanaf. Ja, maar wij zien de islam, als is een bekend standpunt, niet als een godsdienst, maar als een ideologie. Ja. Maar ja, uh, stel dat zij dat met u ook doen. Ja, maar dat doen zij niet met ons. Maar dat zou vervelend zijn? Dat zou kunnen. Zou, stel dat er mensen zijn die zeggen wij willen de Bijbel verbieden, zou u dat leuk ja. vinden? Dat zou ik niet leuk vinden. Hè? Nee, u wilt wel de Koran verbieden. Ja, maar ja, wat ik net al aangaf, kijk wij zijn niet uh, van mening dat uh, de islam een, een godsdienst is, maar een, uh, een politieke ideologie. En dat hangt samen met de kern van, uh, van die levensbeschouwing. En uh, die is naar onze mening uh, het onderwerp aan uh, Allah. Het woord islam zegt dat al, hè, onderwerping. Ja. Nou, hoe doe je dat middels sharia? Sharia is een, uh, een politiek systeem. En uh, dat kent het christendom niet. Maar nee, bijvoorbeeld en, en... ook het uh, Hindoeïsme kent dat niet. Maar bent u voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting dan? Dan doen we niet de vrijheid van godsdienst maar de vrijheid van meningsuiting. <coughs> uh, nee. Maar dat doe je wel als je de Koran verbiedt. Nee, dat doe je niet. Waarom niet? Dan beperk je toch die, die uiting. Als, als iemand aangeeft dat uh, de ideeën die in dat boek staan uh, de zijne zijn... dan zeg ik niet dat hij dat niet mag zeggen. Wij zeggen gewoon dat wij, uh, dat wij geen voorstander zijn van het uh, verspreiden van die ideeën. Net als dat uh, bijvoorbeeld uh, kamp inderdaad hier niet verspreid mag worden. Ja, daar kan je aan mee vergelijken, zegt u. Uh, in een aantal opzichten wel, ja. Er zijn natuurlijk een hele hoop antisemitische passages binnen het boek. Ja. Als Wilders um, zegt dat de kop voor op moet worden ingevoerd... kunnen ze voorstellen dat dat kwetsend is voor moslims? Ja, nee. Echt niet? Nee, nee. Kijk, een kopvot, dat is ook al vaker gezegd. Een kopvot, uh, meneer Wilders, komt natuurlijk uit, uh, uit Limburg. Een kopvot is een hoofddoek. Ja. ja. En dat mensen in het westen dat anders vertalen en daar aanstoot aan nemen. Ja. Dat is misschien ook een beetje cultureel gebonden binnen Nederland dan. Ja. U snapt er allemaal niks van, al die bezwaren van mensen tegen de PVV? Nou, ik denk dat, het, wat ik net al aangaf, dat een hele hoop bezwaren mede het gevolg zijn van het beeld wat uh, in de media gecreëerd wordt van ons. Nou ja, maar oh. ook wel vanwege de standpunten ontstaat dat beeld in de media, toch? Ik bedoel, wat ja, ik nu gezegd heb, zijn allemaal standpunten die uit het verkiezingsprogramma van de PVV komen. Ja, daarom, maar ik weet niet of mensen hier uh, direct aanstoot nemen. Hm. Nee, u zegt dat valt wel mee. Onze standpunt, met onze standpunten is niks mis, alleen de beeldvorming is misschien een beetje vervelend. Ja, af en toe. Ja. U zei in het begin: uh, de verschillen met de ChristenUnie, waar u stage gelopen heeft, ja, daar zijn wel een aantal verschillen. Ja. Kunt u ze een voorbeeld noemen, Want u zegt: daarom voel ik me beter thuis bij de PVV dan bij de ChristenUnie? Ja, nou, wij zijn voorstander van een, een kleinere overheid. Uh, als ik kijk naar zeg maar, het beleid wat de ChristenUnie heeft gevoerd, hè, vorig kabinet, is dat niet echt iets wat, uh, wat die partij lijkt na te streven. Maar ook bijvoorbeeld het houden aan uh, gemaakte afspraken. Dus ik denk aan een generaal pardon van 26.000 mensen die hier illegaal verbleven, waarvan een rechter keer op keer gezegd heeft: u hoort hier niet te zijn, u mag hier niet. Zijn en dat de politiek dan alsnog beslist om die mensen hier wel te laten zijn. Ja, ik vind dat niet, uh, vind niet echt netjes. Ik kan me daar ook niet in vinden. Nee, u zegt dat is een. Uh, nou, onchristelijk is misschien uh, geen goed woord, maar dat is geen uh, rechtlijnig standpunt van de christenen. Nee, maar het getuigt ook niet echt van het uh, willen zijn van een betrouwbare overheid. Je maakt afspraken met z'n allen, hè? de rechter toetst, die heeft getoetst ja. en vervolgens zegt je... nou, ik vind het geen leuke uitkomst, we doen het maar anders. Ja, nou, ik vind dat niet netjes. Een kwestie van barmhartigheid, zeggen zij. Term die u vermoedelijk aanspreekt. Ja, barmhartig kun je best zijn. Opvang in de regio kan ook heel barmhartig zijn. Ja, maar ja, die mensen zijn hier al, dus die kan je niet meer in de regio opvangen. Nee, maar die zijn hier dus, omdat er dus een heel traject is van procedures stapelen en dergelijke... wat wij met, uh, met deze nieuwe regering uh, ook tegen gaan. Ja. Wat zegt de Bijbel volgens u over omgaan met vreemdelingen? Wat ze daarover zegt? Ja? Uh, u, u bent trots niet leraar geweest, ja. dat zou u moeten weten. Ja, ja het is een beetje een, breed, een brede vraag natuurlijk. Het is er omgaan... niet een hoofdtoon in de Bijbel te ontdekken over hoe er over vreemdelingen gesproken wordt volgens u? Nou, dat weet ik niet. Uh, de essentie is dat jij je uh, god boven alles en je naasten uh, lief moet hebben als jezelf. En dat is, uh, dat is volgens mij de kern. En dat gaat uh, zowel over niet-vreemdelingen als over vreemdelingen. Ja, dus ook vreemdelingen moet je ernstig lief hebben. Ja, doen wij ook. Ja? ja. Maar bijvoorbeeld uit Moslimlanden mogen ze niet deze kant op komen. <coughs> nee, maar dat heeft niets te maken met het feit dat we die mensen niet lief zouden vinden. Maar? Het heeft te maken wat ik net ook al aangaf, met de verspreiding van een ideologie die, die niet te ons is en die in een hele hoop opzichten haakt staat op datgene wat, wat wij hier belangrijk en haar vinden. Maar die mensen vluchten niet van niets uit hun land? Nou ja. Misschien dat wel klopt, omdat maar, ze christen zijn geworden, bijvoorbeeld? Dat zou best kunnen. Alleen dan zeggen wij dus in essentie... Uh, het is belangrijk om opvang in de regio te realiseren. Dat is ook iets waar, uh, waar wij niet afkerig van uh, tegenover staan. Ja, dat, dat kan niet altijd in de praktijk. En die mensen ah, zijn hier soms al. Ja, maar dat kan heel erg vaak wel. Ja, kijk, Maar het feit dat jij dus helemaal naar de andere kant van de wereld kan vluchten... betekent dus dat jij in staat bent om, uh, om te reizen. En dat je vaak ook wel iets dichter uh, bij huis uh, opvang zou kunnen vinden. Ja. Ja. Maar een christen die hier als zoekt vanuit een Moslimland, daar zou je toch van zeggen van uh, die is hier hartelijk welkom met <coughs> normen en waarden en ook uh, de normen en waarden van die persoon dan. Ja, maar wij zeggen ook dat alle individuele gevallen individueel getoetst moeten worden. Dus daar is uiteindelijk uh, de rechter uh, die aangeeft of dat wel of niet kan. Maar u zegt wel een stop op immigratie uit ah, het land. Ja, maar ja. dat hangt samen wat ik net ook al aangaf met, uh, met de ideologie Islam. Ja, maar daarom zeg ik, als het dan christenen zijn... Ja, maar dat ik ook al aangaf, uh, dat is aan de rechter. Uiteindelijk, die toetst individueel, wij zijn niet voor een... Uh... Maar u zou in zo'n geval zeggen, ook al ben je christen, je komt er niet in... want je komt uit een moslimland. Uh, dat weet ik niet, ik ben geen rechter. Nee, maar u wel, een verkiezingsprogramma waar dat in staat. Er staat dan dat wij uh, inderdaad uh, tegen de immigratie zijn... van uh, mensen uit uh, islamitische landen. Ook inderdaad. als het om christenen gaat? Als het om christenen gaat, nou wat ik net ook al aangaf... dat geldt voor alle uh, vreemdelingen. Het uh, is afhankelijk, zeg maar, van... Uh, Datgene en de reden waarvoor die, die mensen hier naartoe komen. En dat hangt, uh, dat hangt samen met een hele hoop factoren. En dat is aan de rechter en dat is uh, niet aan mij. Nee. Oh. Steven de Voer, hoe luister jij naar dit gesprek? Ik, uh, ik vind het frappant omdat uh, je aan, aan standpunten van, uh, van de PVV... zeker van Wilders als die in de media komt... dan uh, is de manier om, om te scoren is vaak uh, heel helder. No-nonsense, uh, rechters dit is ons standpunt. En dan merk ik toch dat als er dan wordt over verder gepraat... dat er dan heel veel bochtenwerk bij komt, bij komt kijken. En wat is dat, bochtenwerk? Nou, uh, het, uh, ja, wat, wat, wat, wat in de knoei geraken met je, met, met je eigen standpunt. Uh, en dan uh, ja, wat rond de pot moeten gaan draaien. wat uh, ik hier toch ook wel een beetje vast. Want... Dat heeft u hier gehoord. Ziet u grote verschillen tussen het Vlaams Belang in uw land en de PVV hier? Uh, ja en nee. Uh, wat mij al heel lang opvalt, en dat is niet alleen tussen Vlaanderen en Nederland zo, dat is ook wel uh, als je kijkt naar uh, partijen zoals, uh, zoals die van Fini in Italië destijds, uh, Heider in Oostenrijk, uh, Duitsland, Frankrijk, is dat uh, partijen die een uh, <tosses> of je nou extreem rechts wilt noemen, dan wel populistisch. Het zijn altijd... De partij in het eigen land is altijd degene die uh, gezond populistisch is. En de partijen in andere landen, die zijn extreem rechts. En zo wordt er altijd naar elkaar gekeken. En bijvoorbeeld het, de mensen van het Vlaams Belang... die hebben van, van Wilders over een aantal punten gezegd... van nee, dat is een extremist... En, en andersom. Uh, het is altijd de buitenlander die is, die is een stuk erger. Want wij zijn eigenlijk net op het randje van, van, van, uh, van de normale samenleving. Misschien iets meer uitgesproken. Maar het is nog wel oké. Okay. Nou ja. En de buitenlanders die ongeveer hetzelfde denken als wij. Dat zijn de extremisten. Nou ja, want meneer Verklaveren, voelt u zich verwant met het Vlaams Belang? Of zegt u daar heb ik niks mee? Nou ik voel mij uh, niet echt verwant met het Vlaams Belang. Nee. En wat, wat, is, wat is het grootste verschil tussen u en mij? We hebben net aangegeven: het Vlaams Belang bestaat natuurlijk al een hele lange tijd. En in het verleden heeft het Vlaams Belang natuurlijk ook een aantal standpunten gehuldigd. die niet de onze zijn. Wij zijn uh, volgens mij de grootste vriend van Israël in het Nederlands parlement. Dat kun je van het Vlaams Belang uh, helemaal aan het begin natuurlijk niet zeggen. To toch wel hoor. Van ah, de Winter en, en, en de Joden in Antwerpen. Dat wel. vrienden. Inmiddels wel, maar u kent het verleden van het Vlaams Belang waarschijnlijk ook wel. En in dat opzicht uh, is daar blijkbaar wel het een en ander veranderd. Over de Joden niet, maar, maar goed. Uh... Ik heb het over Israël. Ja. Goed, nou, daar komen we nu niet uit. We gaan uh, plaatsmaken voor het nieuws van half drie bijna. Na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we praten met uh, Jeanette Kruis onder andere. Over twee uur op deze zender het Radio Met daarin ook een vraag bij het nieuws voor u als luisteraar. Tim Overdiek, goedemiddag. Hey uh, Thijs, ja, er zijn nogal er wat acties voor het goede doel op dit moment. Drie tellen we er. Uh, 3FN is bezig voor Japan. Uh, op televisie zien we een actie voor de gekste dag. Warchild staat in de aandacht. Dat gaan we vangen in een reportage, in een verslag. Maar we koppelen daar de luisteraars oproep aan. Waar gaat u al dan niet aan meedoen als u meedoet waarom of juist niet en op welke manier dan. Dus dat kan, uh, waar doet u aan mee of juist niet? Via Twitter, NOS Radio 1 of via het weblog op onze site nos.nl. .no. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Onno duiven wit Radio 1, het NOS-journaal. Het wordt opnieuw moeilijker om Nederlander te worden. Zo moeten vreemdelingen twee jaar werkervaring of een beroepsopleiding hebben en ze moeten allemaal een taaltoets doen. Verder moeten ze hun oude nationaliteit opgeven... tenzij dat niet kan of als ze vluchteling zijn. Volgens minister Donner is de aanscherping niet in strijd met verdragen. De aardbeving en de tsunami in Japan vormen samen... de op één na dodelijkste ramp die Japan ooit heeft getroffen. Het aantal doden en vermisten is nu opgelopen tot zeker 28.000. Alleen de aardbeving bij Tokio in 1923 was nog erger. Toen kwamen zeker 100.000 mensen om het leven. Zeker veertig doden bij een explosie in Jemen. Een munitiefabriek vroeg er in de lucht, kort nadat die zou zijn geplunderd door moslim-extremisten. Die ontsnappen steeds meer aan de aandacht door de strijd tussen aanhangers en tegenstanders van president Saleh. En een zaal van de Stad Schouwburg in Amsterdam is zwaar beschadigd doordat de sprinklerinstallatie per ongeluk afging. De theatervoorstelling Songs for Drella van het scapino Ballet wordt vanavond aan de overkant in het De La theater opgevoerd. Een deel van de apparatuur in de Stad Schouwburg is door het water beschadigd. En dat is Nieuws op dit moment. De nou, verkeersinformatie Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat file tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest drie kilometer. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht... De A15 van Europoort naar Rotterdam bij Hoogvliet 2 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechterrijstrook afgesloten. En helemaal dicht is de A59 Zonzeel richting Den Bos. Tussen knooppunt Zonzeel en Terheide. Er is daar een vrachtauto gekanteld. Verkeer richting Den Bos kan het beste omrijden via de zuidkant van Breda. Over de A16, A58 en de A27. Radio 1, dit is de dag. Hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier zitten aan tafel PVV-kamerlid Joram van Klaveren... Jeanette Kruid met haar hond Rivka. Ze keerde gisteren terug uit Japan met haar team met zoekhonden. En een van die honden is hier dus ook. En buitenland commentator Steven de Voer. U kunt reageren op deze uitzending. Dat kunt u het makkelijkst doen via Twitter. Dat kunt u in uw tweet de hashtag DDD gebruiken. U kunt ook naar onze website gaan, dag.nu. Jeanette Kruid van uh, Signy Zoekhonden en Rivka. Dus gaat hij ook wat zeggen? Misschien wel, als Want, ik de vraag. Waarom heeft u hem bij zich? Nou, ja goed, ach, het is de laatste inzet en de laatste ronde. En ik vind, uh, alle eer komt aan haar ook toe onderhand. En hoe bedoelt u de laatste inzet en de laatste ronde? Uh, zeg, een, pensioen. Ah. We moeten uh, nodig uh, morgen of deze week als we tijd hebben... is een bank uitzoeken en een paar geraniums. <lacht> en dan uh, hoeft ze niet meer mee naar het buitenland. ze blijft in Nederland wel gewoon werken. Uh, maar op een wat lager pitje. En waarom is dat? Is ze te oud? Ze is tien jaar en uh, ze heeft... Uh, de diensten wel bewezen en het gaat iets moeizamer, iets strammer. Ja? Hoe, hoe merkt u dat? Nou ja, goed, uh, als jij tachtig bent, dan. Uh, ja, nee, dat weet dan, ik. Maar hoe, hoe merk ja. je het bij een? Bij, nou bij ja, mond? goed, de coördinatie is wat minder, uh, minder vlot het puin op, iets rustiger. En uh, we willen er nog heel graag heel veel jaren hebben. En dus we uh, gaan een gaatje terug met haar. En wat vindt ze er zelf van, weet u dat? Uh, nou, ja. aan de ene kant geniet ze wel van een beetje luiheid. Ze, ze heeft ook wel een lui kantje in zich. Aan de andere kant, als de andere honden zo enthousiast zijn... dan zal het best nog een beetje moeilijk worden zijn. Ja, want die komen dan terug uit Japan en die zeggen... hé hey joh, wij zijn naar Japan geweest en jij hebt hier gewoon... In, uh, je ja, maar goed, dan krijgt ze een hele leuke oppas van ons. Maar we hebben natuurlijk ook onze trainingen door de week. En ja, daar moet ze gewoon wel een beetje aan mee blijven doen. Oh ja. U en zij zijn net terug uit Japan. Kunt u eens beschrijven wat u daar heeft aangetroffen? Ja, nou, we zijn met vier mensen en vier honden er naartoe geweest. En wat we eraan... Aangetroffen hebben is een enorme puinbak. Ik kan het haast niet anders noemen. Uh, het gebied waar wij zaten, da daar was eigenlijk uh, de tsunami in baai ingegaan. En heeft dus alles op die gang meegesleurd. En achter in die baai kwam je eigenlijk uh, tegen een bergketen aan. En daar was alles helemaal in elkaar echt gedouwd. Maar onderweg daarnaartoe ook een enorme. Ravage. Ja. konden we er komen? Zijn er begaanbare wegen? Ja, die snelweg die was weer open. Er zaten wel wat scheuren her en der in, maar dat was te doen. Bovendien hadden wij dus uh, zo geregeld een uh, taxi met chauffeur, of tenminste een busje. En omdat we hulpverleners waren, konden we een speciaal pasje krijgen. Dus mochten wij over die snelweg. Ja. Eh... Um... Is iedereen daar nog op zoek op dit moment? Zijn de familieleden massaal op zoek naar hun familieleden die ze kwijt zijn? Nee, nee, nee. Je ziet daar heel weinig bevolking eigenlijk. Uh, sommige mensen die kunnen nog terugvinden waar ze gewoond hebben... en die zie je wat spulletjes weghalen. Maar voor de rest moet je je voorstellen dat er eigenlijk niks heel is gebleven. Uh, huizen die er stonden en dan op het oog nog heel lijken. Die staan soms 50 meter verderop. Dus het is ook heel moeilijk om zelf iets terug te zoeken, denk ik. Oh ja. En het was ook wel heel frappant. Uh, onze gidsendame hebben we daar getroffen. En toen zaten we gewoon even nog wat na te kaarten ergens. En dat was denk ik drie kilometer vanaf haar huisje. En die vond een foto van haarzelf terug. Okay. Heel toevallig. Dus het is... Ja, alles is verplaatst. Ja. We kennen de Japanners. inmiddels als een redelijk uh, nuchter volk. Soms bijna emotieloos. Is dat ook wat u heeft aangetroffen? Ja, dat, uh, in het begin zeker. Dat je echt verbaasd staat van... Hebben die mensen wel emotie? Maar als je dan in het rampgebied bent... en je ziet die paar mensen toch hun eigen spullen zoeken... En, uh, ja, dan zie je die emotie wel. Maar ze weten het heel goed weg te bergen... En, uh, het taalprobleem was ook groot. Er zijn maar weinig Japanners die goed Engels kunnen. Mm. Dus communicatie is heel erg moeilijk. En dan krijg je toch eerst de formele omgangsvormen naar elkaar toe. En die, ja, die verbergen natuurlijk heel veel emoties. Maar uiteindelijk komen die verhalen wel los hoor. En uh, ja, geloof me maar, je kan het zo goed proberen te verbergen. Maar iedereen huilt daar. Ja. Ja. Hoe, hoe gaat u te werk? U komt daar aan en dan? Uh, nou ja, goed, inderdaad, we komen eraan. We boeken een vliegtuig, we gaan er naartoe. Dan hoop je eigenlijk dat er op het vliegveld een uh, coördinatiecentrum is. Nou, dat was in dit geval niet. Dus toen hebben we... Want dat is bij veel rampen wel zo. Dan ja. kan je gewoon als hulpverlener melden op het vliegveld bij het coördinatiecentrum. Ja. ja. En dan zeg je, ik heb een hond. Ja. Of vier. Ja, en dit doen we. En uh, zeg maar, waar kunnen we naartoe? Wat wil je graag? Want had u van tevoren uh, gecheckt of ze behoefte aan u hadden? Nee, want... Uh, dat is wel duidelijk. Ja? Hè? Ik bedoel, er zijn maar weinig honden die uh, ook dood zoeken, dus ze gaan altijd wel wat hulp verlenen. Ook doodzoeken, heen. bedoelt u die ook mensen zoeken die al overleden ja, zijn? Ja, ja. Hè? Dus onze honden doen zowel dus levende mensen als dode mensen. Ja. En wat altijd frappant is, wij zitten natuurlijk, we zijn een kleine stichting en het hele regelen van zo'n reis kost natuurlijk wat tijd. Dus wij zijn nooit de eerste twee, drie dagen kunnen wij daar gewoon niet komen. Mm. Dat, dat is voor ons niet mogelijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus wat wij heel vaak zien is dat als wij er al komen... dat de eerste hulpverleners alweer weggaan. Dat uh, de kans op levende is dan vrij klein. En dat was in dit geval dus ook weer toen wij daar kwamen... waren er alleen nog uh, in dat gebied uh, hulpverleners van de brandweer... van Japan zelf uit verschillende districten. En het team van de Chinezen was er nog, maar die is de volgende dag teruggeroepen. Dus de meesten uh, waren alweer weg omdat er geen overlevenden meer vermoed werden. Ja. Ja, ja. En dan komt u in en dan zegt u, wij gaan op zoek naar de mensen die overleden zijn. Ja. Ja. Was er geen coördinatiecentrum? Wat doe je dan? Nou, dan reis je dus eerst naar het raamgebied verder in. Bovendien hadden wij contact gehad met die Chinezen. Die hadden wij twee jaar geleden ontmoet met uh, aardbeving in China. Klein wereldje dan? Ja, heel klein. En... Normaal hebben hun honden bij, bij zich. Maar hun kwamen net uit Nieuw-Zeeland terug van de aardbeving. En dus we wisten gewoon van hun hebben geen honden. Dus we hadden eigenlijk gedacht van nou dan kunnen we misschien met hun samen opwerken. Maar hun werden dus teruggeroepen ja. door hun eigen regering. Dat schoot dus niet op? Nou dat schoot niet op. Dat, dat kost dan weer wat improvisatie. En dan uh, via handen voeten zijn we dan uh, in het crisiscentrum uh, geraakt. En daar ook weer uitgelegd wat wij konden doen. En ja, dan gaat het balletje rollen... en dan is het gewoon de volgende dag vroeg op... met de brandweer en het leger mee. Laten zien wat je rond kan. Want en als... dan, dan is er iemand die zegt van... we willen eerst zien wat je kan? Nou ja, goed, je, je moet jezelf gewoon bewijzen. En het is voor ons ook altijd weer van... je hebt een lange vliegreis gehad... Uh, het is altijd spannend. Doet je hond het wel? Ik bedoel, Het, het is toch altijd weer anders? En het, ja, je doet je hond het wel? Nou ja, goed. Hij, ja, doet hij het wel. Het is er wel, toch vooropgeleid? Ja, hij is er voor opgeleid. Maar wat je... hebt, is een lange vliegreis. Hij is moe. Uh, in dit geval was het koud. Maar normaal gesproken zijn het hele warme landen. Dus dat moet je eerst testen, als het ware? Nou, testen. Je gaat gewoon aan het werk. En, uh... Maar ja, dan moet je al een plek weten waar je mag beginnen. Is ja. iemand die dat aanwijst? Ja, ja. ja, ja. Gaat u ja. maar daarheen, mevrouw? Ja, ga, ga maar daarheen. En daar zijn ze zelf al gewoon met handmatig en met machines bezig om de boel weg te trekken. En dan zegt nou, u, wacht even? Inderdaad, ja. Zo, Nou ja, ja ik kan het... Eh, door in de radio Japons, is moeilijk, ja. maar goed, het is met handen en voeten zo van... jij zoeken, jij trekken. Uh, ik kom met mijn hond, stop. Hè? Zoek, zoek, zoek, <laughs> waf, waf, waf. Hè? En, en dan, jij, dan wachten ze ook? En dan wachten ze ook. En, maar dat, dat leven, want je moet je voorstellen, het zijn allemaal jonge jongens, die staan daar in die puinhopen. Eraan te trekken en elke keer denk kom ik een lichaam tegen of ja, ja. niet. Dus die vinden het ook wel prettig dat er uh, dus goed naar uh, gekeken wordt. Er is niks wordt. zo prettig als dat iemand zegt: van joh, als je dan toch een heleboel moeite doet, ga het dan daar doen. Ja, Steven de Voer? Ja, er is al veel. Ik heb al veel gelezen en gehoord dat er uh, een beetje een probleem zit met, met, met de Japanners. Een soort trots, vaak ook uh, niet durven aan het buitenland om hulp te vragen. Uh, een beetje gegeneerd over wat hen is overkomen en dat ze het niet allemaal zelf kunnen regelen. Is dat iets dat u nou ook uh, bent tegengekomen, uh, die, die zijn of dat wantrouwen? Nou, nee hoor, ja, weet je, dat is het unieke van onze uh, stichting. Wij gaan altijd op eigen gelegenheid, dus wij staan er altijd op eens. U wacht wij... nooit een uitnodiging af? Nee, dat kan toch niet. Je hebt over een land, uh, dat heeft een, een zware nood. En ja, die moeten dan denken dat daar vier honden in de rips in Brabant zitten die dat <laughs> kunnen. Ja, dat kan niet. En bovendien is het vaak niet eens bekend. En er is ook nou, maar een... de Nederlandse overheid weet het toch wel. En er is toch contact tussen de Nederlandse overheid en de Japanse overheid. Van, kunnen we iets doen? Ja, maar de Nederlandse overheid is niet uitgenodigd, dus die gaan niet. Nee. En die zeggen ook tegen u, je moet niet gaan hè? Nee, nee dat uh, was niet helemaal verstandig. Nee. Waarom niet? Nou ja, goed, uh, ik, ik weet niet. Uh, daar zal misschien wat politiek in zitten, omdat de overheid zelf niet gaat. Maar ja, wij zijn natuurlijk ook niet... Wij zijn, wij zijn niet van de overheid. Dus dat werkt ook altijd makkelijk. En in welk land we ook komen, wij kunnen met leger gaan samenwerken. Ja. Wij zeggen gewoon, jij bent de baas, zeg maar wat we moeten doen. Maar waarom doet u het eigenlijk? Want u bent dus niet gevraagd hiervoor. U denkt gewoon zelf bij zo'n ramp, ik moet erheen. Ja. Ja, bedoel... Uh, ja, die honden kunnen het gewoon. En weet je, de hulpverlening die stopt vaak zo ontzettend bij als er geen levende meer gevonden worden. Oh ja. of, maar, maar ik bedoel, als iedereen dat doet, dan wordt het een soortje. Ja, maar laat iedereen maar eens een keer zijn hond goed opleiden. Dat moet B eerst bedoel, gebeuren. Ja, dat, dat zou ik wel adviseren. <kwijls> en daarbij komt, wij gaan dus met eigen mi financiële middelen. We nemen tent mee, we nemen eten mee. U betaalt het zelf? Ja. En hoe komt u aan dat geld om dat te doen? Uh, we hebben donaties, want we doen natuurlijk onze zoekacties in Nederland ook. We hebben een paar sponsors. En voor de rest, uit eigen zak. Geen subsidie? Nee. nee. Meneer klaveren. wat vindt u ervan? Ja, algemene vragen weer. Waarvan? Ja, van het feit dat zij daar op eigen gelegenheid heen gaan. Nou, hartstikke mooi, toch? Ja? Wil, als je hulp kan bieden, dan moet je dat absoluut doen. Maar de Nederlandse overheid zegt niet doen. Nee, maar als de mevrouw dat aangeeft dat zij dat op, uh, op eigen initiatief doet... en de mensen zijn daar heel erg blij mee, dan zie ik niet in waarom we dat niet zo doen. Nee, en u heeft daar bij de Japanners, wat Steven net vroeg, ook geen, geen weerzin ge, ge, ge, gemerkt van, Joh, wat komt u eigenlijk doen? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee dan moet je voorstellen, je voorstellen, opeens laat je zien wat je kan. En er is een, een wereld voor ze open gegaan, dat, ja goed, dat zijn, zijn natuurlijk gesprekken nu geweest, maar waarschijnlijk komt er, als hun een beetje op de rit zijn, ook een uh, Japans team naar Nederland met honden, zodat wij kunnen laten zien hoe wij de honden trainen, want ze zijn zeker geïnteresseerd. Ja, ja, maar Nederland heeft ook een officieel hulpteam. Dat is het uh, Urban Search and Rescue Team. Dat gaat er dus niet heen. Nee, die gaat er niet heen. Snapt u dat? Ja, nou ja, goed. Die zijn niet uitgenodigd. Nee. Maar die kunnen ook gaan. U bent ook niet uitgenodigd. Nee, maar goed. Ik, ik ben, ik, kijk, dat is weer overheid. Dus ja, goed. Dat, dus dat, dat, dat, dat zal wel politiek zijn, zegt u. Ik snap nou het ja, niet. Goed, dat, dat is politiek natuurlijk. Ja, ja, dat, maar ik denk dat daar. Ook mensen tussen zitten die dolgraag gegaan waren. Maar die zitten in een organisatie. En als je in een grote organisatie zit. heb je te luisteren naar je meerdere. Ja. Heeft u het kunnen betekenen? Jazeker. Uh, toen we weggingen. waren er sowieso 15 lichamen geborgen. Uh, we hoorden in het vliegtuig dat er nog een mevrouw was geborgen. op een plek die al had aangewezen. En ja, dat duurt gewoon nu nog even een tijd. Maar ik denk dat we uiteindelijk. ja, 40, 50, 60 mensen hebben kunnen lokaliseren. Dus... Dus door uw honden? Ja, Steven. Is het u wel eens overgekomen? Want u bent dus al op veel plaatsen geweest. Uh, dat, dat u ergens kwam waarvan u dacht: uh, Ja, hier had ik dus beter kunnen wegblijven. Uh, ik ben hier niet gewenst. Of het is hier verschrikkelijk onveilig. Of nu bijvoorbeeld met die straling. Uh, ja, nou, als ik zeg onze slechtste inzet is Amerika geweest. Uh, met uh, Katrina. Dat. Uh, ja, dat had je toch even anders gedacht. Maar dat is werkelijk een bureaucratie van hier tot uh, weet ik waar. En ik moet ook zeggen, die hele burgerbevolking uh, in New, New Orleans is werkelijk... ja, sorry dat ik het zeg, maar echt belazerd. Hmm. Die is echt in de steek gelaten. En... Door de overheid daar? Ja, absoluut. Ja. absoluut. En dat... Uh, nee, dat, uh, dat is iets heel raars geweest. Dan zijn we toch in China geweest, uh, in Pakistan, in dat soort landen, Haiti. En dan kom je in Amerika weer geweest en dat... Uh, want, nee, want daar heeft... willen ze alles dan geregeld hebben voordat u aan de slag mag. Ja, en niemand durft een beslissing te nemen. Nee, dus nee. je gaat van Pietje naar Jantje, naar Klaasje. En dan komt hij dan ook nog langs Truusje. En dan begin je weer het riedeltje. Oh ja. He, dat, dat u is, u ja. heeft 14 mensen of 15 mensen uh, ontdekt. Ge ja. Wat gebeurt er met die mensen vervolgens? Die worden, nou, dat, dat is heel ontroerend eigenlijk. Want uh, zijn dan maar, bij één hebben we dus werkelijk gezien dat hij geborgen werd. Omdat we normaal gesproken markeren en wij gaan verder. Want waarom zouden wij tijd verliezen? Maar die hebben dus wel geboren gezien worden. En dan zie je dus dat die jongens van het leger... die halen echt die enorme troep eraf. En dan vinden ze inderdaad een lichaam. Dan komt er zelfs een ambulance met Brancaar. Het lichaam is netjes in doeken gewikkeld. Uh, ze lopen het zelf helemaal af te schermen. Zelfs met plastic, dat niet iedereen het ziet. En het lichaam wordt afgevoerd. En dan gaan die soldaten gingen terug. gingen met z'n allen rond die plek staan. En dan praat je te over zo'n 20, 25 man... En branden daar wier ook. Dus dat was heel speciaal. En, een soort nagedachtenisritueel. Ja, ja, en dat, nou ja, iemand die de rituelen kent, die heeft er misschien een andere uitleg voor. Maar we, dat heeft ons wel enorm geraakt. Ook dat je dus ziet van hoe moeilijk het voor die mannen is om, om dat werk te doen. Hm. He, en in de tijd dat we er waren is er op een ander stuk waar wij niet gezocht hadden... is er dus wel een lichaam gevonden en die is met een grijper omhoog gehaald... En ja, die man die was echt helemaal overstuur. En dan denk je van ja, goed, het is maar een heel klein druppeltje. Een heel klein neveltje wat wij kunnen bijdragen. Maar we hebben het wel gedaan. Dank voor uw verhaal. Dank je wel. Dit is de dag op Radio 1. You know some people that just don't understand. Or just understand. for your message, but I don't understand stand these things. in this sacred land it has seen many hands it has wealth and gold yet it is fragile and old and now the greedy souls just don't care to know of the changes it will confirm so speak out loud of the Love this coast and keep it clean as it holds Cause the way that it shines may just dwindle with time It's the changes it will confirm So you know some people they just won't understand you just won't understand these things Thank you for your message but I don't Van Xavier Rut. Wie hadden ze gedacht? Tunnel. Wereldweek. Buitenland commentator Steven de Voer. Journalist bij de Vlaamse Krant. De standaard. Gisteren boekte de Groenen een historische overwinning in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Ze kregen bijna een kwart van de stemmen en gaan waarschijnlijk de minister-president leveren. We hebben voor etwa's wie een historische waaltiek errongen. Het enthousiasme kent geen grenzen bij de Groenen. Waarschijnlijk krijgt een Duitse deelstaat nu voor het eerst een groene minister-president. Dat betekent dat inderdaad de CDU na 58 jaar in hun eigen stamland hun eigen erfbezit, waarin württemberg niet meer regeert. Ja, Steven, was er dat ook gelukt uh, zonder Japan? Laat ons zeggen dat het een. Uh... Er waren al wel een aantal andere aanleidingen om een, om een nederlaag te kunnen verwachten... maar uh, dit is wel meer dan een slok op de borrel geweest. Een nederlaag van het CDU, van het CDU die daar uh, traditioneel op te grootste waren. Uh, die, die er altijd. Uh, en nog steeds dat te grootste zijn uh, trouwens. Uh, precies, ja. Maar het is dus uh, een heel stuk minder dan het geweest is. En het was natuurlijk wel zo dat voor de tsunami en uh, de uh, hele kernenergieramp dat daarvoor ook al uh, CDU niet al te best stond in de peilingen. Uh, en de groenen goed? En de groenen goed. Uh, maar uh, dit is er uh, wel heel duidelijk boven, bovenop gekomen. Het vreemde is dat uh, het niet zozeer het uh, huidige... laten we zeggen de, de, de meest recente politieke beslissingen is van Merkel... die uh, Groen tegen haar in het harnas heeft he, he, he, he gejaagd. Want, want ze heeft, ze ja, ze heeft net haar... Haar beleid van vorig najaar teruggedraaid. Zeven oudere kerncentrales zijn stilgelegd in Duitsland. Ja. Dus, uh, wat ze eigenlijk vorig jaar heeft gedaan, op het eind van het jaar. is het beleid dat vroeger bestond in Duitsland. in de tijd dat de Groenen nog mee in de regering zaten. Uh, namelijk een einde maken op termijn aan het uh, kerncentralebeleid. Uh, dat uh, die, die sluiting van die centrales. dat heeft zij uitgesteld. Mm. En nu, door de ramp in Japan. heeft ze gezegd van ja, nee, uh, dit, dit, dit kan niet zijn. En het besluit van de herfst weer teruggedraaid. Dus op zich zouden mensen die niet van kernenergie houden... en die een beetje ecologisch hart hebben, zouden moeten blij zijn met die recente beslissing. Alleen ja. dat is zo niet, niet, niet overgekomen. Het is zo overgekomen van, ja, dit is een vrouw die, die paniekvoetbal speelt. Die. Waar, waarmee dat ze zowel haar eigen achterban uh, tegen haar een in instreek. Uh, een aantal mensen, zoals Helmoet Kool bijvoorbeeld. Want die vindt dat, dat kernenergie moet blijven. Ja, ja. Uh, maar de andere kant win je ook geen stemmen... Bij, bij de mensen die tegen kernenergie zijn. Nee, die zeggen gewoon van... kijk, de groenen altijd al gelijk. Ja. Zelfs Merkel moet het nu toegeven. Alleen een beetje laat dan. Ja, inderdaad. Ja, ja. Um, hoe komt het dat het in Duitsland zo'n belangrijk thema is? Ja, in is... Nederland hebben we ook uh, GroenLinks. Die, die hoor je nu volop. Maar in de peilingen stijgen ze niet, hoor. Nee, en dat is bij ons ook zo. Ik heb de indruk dat die in veel... Uh... In veel West-Europese landen toch, uh, afhankelijk van de, van de moed van het moment... maar dat, dat voor de Groenen, dat zo ergens tussen de 5 en de 10 procent... dat dat ongeveer is waar je het mee moet doen. En in, uh, in Duitsland zit je dus nu uh, volgens peilingen voor, uh, voor de Groenen... zit je ook nationaal met rond de 20 procent voor hen... Uh, het is natuurlijk wel de regio waar ze het allereerste zijn doorgebroken, destijds al uh, late jaren 70, vroege jaren 80. De eerste, het eerste land waar je een nationale groene partij had, die ja. Groenen... Uh, uh, Ook geregeerd ja, met Joske Fischer? Ja, ja precies. Uh, Petra Kelly, uh, zullen de mensen zich nog uh, herinneren... die, laten we zeggen, uh, boven de veertig zijn. Uh, uh, uh, dat, dat hele idee van een partij rond... Uh, in het begin werd er een beetje lachelijk over gedaan, hè? herinner je, je nog? daar uh, waren boomknuffelaars en zo. Men, men vond dat wat vreemd. Maar het is vanuit Duitsland dat het de rest van uh, Europa is gaan, gaan uh, inpalmen. Maar dat is nog geen reden waarom ze dan zo profiteren van zo'n vreselijke ramp? Nee, maar je moet wel ergens rekenen... Uh... Eén, je hebt dus die, die hele Duitse volksziel die toch wel dat, dat, dat groene heeft. Dat had je trouwens bij de Nazi's ook al uh, destijds. Ik wil geen rare vergelijkingen trekken, nee. maar het heeft er altijd wel wat in gezeten. Liefde voor de natuur heeft ook in Liefde zit voor de natuur, ook eigenlijk. voor vrije uh, körpercultuur en zo. Alles wat daarbij komt kijken uh, zit er sterk in. Je hebt dus een historische traditie al van in de jaren zeventig, uh, van uh, heel sterk tegen die uh, kernenergie te zijn. En dan op het moment dat je dus met een uh, rechtsconservatieve regering zit, uh, die al op een heleboel andere terreinen, zoals het uh, internationaal monetair beleid, uh, zoals nu bijvoorbeeld ook die, die inzet van, of niet inzet van Duitse suvereniteit. Er zijn verschillende punten waarop dat je toch al aangeschoten wilt bent. En dan komt er daar dus dat nou, Duitse oeronderwerp van kernenergie. Ja. Komt dat uh, zo nadrukkelijk op tafel kloppen. En dan, en dan blijkt daar een kanselier te zijn die daar zeer onhandig mee omspringt. Ja, dat is een, een dodelijke cocktail gebleken. Hè? Ja, duidelijk. Ja. Ze hebben ook een Eerste Kamer in Duitsland. En die deelstaten staten die leveren de, de, de, het aantal mensen voor de ja, Eerste Kamer. Zijn ze hun, hun, hun meerderheid daar kwijt nu, de regering? Die waren ze al kwijt. En dat is nu nog veel sterker het geval. Uh, dus dat is al uh, onhandig om het uh, zacht uit te drukken. Wat er nog eens bij komt, is dat je dus nu een, uh, hoogstwaarschijnlijk een groen-rode coalitie krijgt. Uh, in Baden-Württemberg. En dat is iets. Uh, ja, in België moet je dat minder uitleggen, omdat, omdat wij zelf al een gefederaliseerd land zijn. Oh ja. Maar in Nederland, kijk, je, je mag dit niet alleen maar zien als een referendum over de nationale regering. Het feit alleen al dat je een uh, deelstaat hebt, een van de rijkste, zo niet de rijkste van heel Duitsland, met een economie die uh, te vergelijken is met die van België. Mm -hmm. Dus dat stelt toch wel yeah. <laughs> heel wat voor. Uh, dat je die kwijt bent. Terwijl er een heleboel beleidsdomeinen uh, zijn... waarin uiteindelijk niet meer Berlijn zal beslissen... maar wel die de, de, de hmm. groen-rode regering van die deelstaat zelf... Dat is op zich al een, een belangrijke klap. Echt een speel. grote klap, Absoluut, jij. absoluut. Ja. Uh, zeker is... omdat Baden-Württemberg ook nog wel een beetje als barometer uh, geldt... voor nationale verkiezingen. Het is doorheen de geschiedenis altijd geweest. Wie daar niet goed staat, okay. die, uh, die heeft nationaal ook wel het ene te tevreden. Uh, en Merkel heeft zelf ook gezegd, het is een testcase. Uh, test ja, dat was niet zo heel erg slim. Want er is daar nog één, één uh, heel duidelijk regionaal punt... dat sterk heeft meegespeeld. Dat is de, de uh, hele toestand, ook bij ons al behoorlijk in de media gekomen... over dat uh, megalomaten aan een uh, hoge snelheidsstation okay. in Stuttgart. Ja, ja. Uh, waar, dat is al twee jaar bezig. En in een debat daarover, enkele maanden geleden... heeft Merkel toen, toen gezegd van... wacht tot er deelstaatsverkiezingen zijn. We zullen dan eens zien wie er gelijk krijgt. En dat beschouw ik dan meteen als een referendum ja. over mijn ja. beleid. Dat had ze niet moeten doen. 2013 zijn nieuwe uh, verkiezingen landelijk... Mm -hmm. Blijft zij daar overeind, verwacht je? Of wordt het het einde van Merkel? Is het begin van het einde gisteren ingetreden? Nou, 2013 is, uh, is nog twee jaar. Er kan dus heel wat uh, veranderen tussen nu en dan. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk. Dat is dat het met Merkel zelf uh, zal zijn. Uh, zij gaat dat, geen plaats maken. Zij gaat geen plaats maken, maar... Als dit nu enkele maanden geleden zou zijn gebeurd... dan zou daar veel meer twijfels over zijn geweest. Ja. Omdat haar kroonprins toch min of meer... Ja, dat zverg, is die goed Gutenberg, die, ja. die zelf is moeten opstappen. Okay. Uh, een aantal andere kopstukken worden wat, wat ouder. Er is niet echt oppositie. Dus ze kan zich intern permitteren van erg aangeschoten wil te zijn... omdat er gewoon niemand is die, die in de plaats kan komen. Oké, okay. dankjewel voor dit moment. We moeten gauw door naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Casper Peters. Goedemiddag Casper. Ja, goedemiddag. Laat me horen. Het gedicht heet... In Almere. Dat het niet waar is, zei een man, dat er in Almere geen tien woorden zijn voor afgunst en het misgunnen van geluk. In de stad langs de snelweg, met verse bakstenen, lange nieuwe straten, is er werk met een auto. De PVV wil toch wat de meeste mensen willen. Geluk groeit daar waarop het geluk van een ander wordt waarop. ...waarop het geluk voor een ander wordt geproost. Maar de mensen in Almere hebben het zwaar. Hebben even geen tijd voor het geluk van een ander. De PVV wil toch wat de meeste mensen willen. En Almere stemt op de PVV. Ik weet niet wie er wonen tussen verse stenen en lange straten... ...maar wil met ze proosten. Op de slimheid bijvoorbeeld van de Duitser uit het zuiden... ...die zegt dat kernenergie zo gevaarlijk is dat alleen het afval al voor duizend jaren link is. En proosten. Bijvoorbeeld op de PVV. Dankjewel, Casper Peters. We zetten jouw gedicht op onze website en je klok loopt een klein beetje voor. Maar ja, goed, klopt. daar is wat aan te doen. Een Hartelijk woord van dank aan onze gasten hier, Jeanette Kruid, Joram van Klaveren en Steven de Voer. In de gezondheidszorg wordt heel veel gecommuniceerd. Op heel veel manieren. Dus Er is heel veel papier, er is heel veel elektronische communicatie... Het elektronisch patiëntendossier waar we het over hebben, is er een klein onderdeeltje van. En dat kleine onderdeeltje is veruit het best beveiligde stuk wat we hebben. En toch gaat de Eerste Kamer morgen vermoedelijk tegen dat elektronisch patiëntendossier stemmen. U Tot u zo hoog te blijven van onze onderwerpen in Dit is de dag. Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via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 Van alle kanten. Stam.nl, Goedemiddag. In Nederland weten we: de belastingaangifte die hoort erbij. De aangifte van Bert werd ingevuld toen hij zat te wissen. En die van Theo en Sheriffa toen ze hun club gingen aanmoedigen. Want dit jaar vult de Belastingdienst de aangifte alvast voor u in. U moet hem wel zelf controleren, aanvullen en voor 1 april versturen. Kijk op belastingdienst.nl. Aangifte. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.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 De grasmaaiers van Viking starten in een wip. Om dat te bewijzen, start LCH Viking 30 keer in 1 minuut. Ongelooflijk? Bekijk het op ongelooflijkmaarviking.nl Viking, de nieuwe generatie grasmaaiers. Enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Het Rode Kruis helpt Japan. Help ook. Giro 6868. Zelf beleggen is wel leuk, maar het kost me te veel tijd.